11 uur remonteree met het nrs journaal De oud-premiers Drees en Lubbers zijn de beste premiers van Nederland sinds 1900... schrijft de NRC Handelsblad op basis van een verkiezing die de krant heeft gehouden. Volgens 50 experts was Drees de beste. Bij de publiekspeiling ging de voorkeur nipt uit naar Lubbers. Drees was premier van 1948 tot 1958. Onder zijn leiding kwam de AOW tot stand. Hij was ook verantwoordelijk voor de tweede pollutionele actie in Nederlands-Indië... Lubbers was premier van 1982 tot 1994 en hij bezuinigde miljarden en hervormde de verzorgingstaat. De 50 experts van NRC vinden dat zowel Drees als Lubbers voldoet aan de voorwaarden voor goed premierschap, zoals het hebben van gezag en het doorvoeren van langdurige hervormingen. Stichtingen die oude kleding inzamelen... hebben steeds vaker last van dieven die hun containers leeghalen. Het Leger des Heils en de Stichting Humana zeggen dat dat vooral gebeurt... in grote steden zoals Eindhoven, Rotterdam en Den Haag. Het vermoeden is dat het om georganiseerde criminelen uit Oost-Europa gaat. De prijs van textiel is op dit moment hoog, zo'n 70 cent per kilo. De klimaatorganisatie Urgenda gaat de staat aanklagen. Urgenda wil op die manier van de overheid eisen... dat er een adequaat klimaatbeleid komt...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 Het was een van de grootste operaties in China tegen mensenhandel in jaren. Mensenhandel is in China een hardnekkig probleem... dat onder meer het gevolg is van het een kind beleid. Chinezen willen het liefst een zoon. En vooral op het platteland komt het voor dat mensen een jongen kopen. Het weer, zonnig, in het noorden flink wat wind. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Ah, bij Verkeersinformatie. Files op de a 1 namersfoort Amsterdam. De nasleep van een ongeluk bij 1 brugge, 3 kilometer... Werkzaamheden op de A7 Hoorn Amsterdam verknopend Zaandam 3 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum staat verknopend knooppunt 4 kilometer. Dat heeft te maken met de weekendafsluiting van de A15 richting Nijmegen. De weg is tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Deel het hele weekend dicht. Het is druk rond Wassenaar. Veel bezoekers op weg naar de tienerdag Duinrail. Het hele dorp staat vast en ook op de N44 is het erg druk. Ruim drie kwartier vertraging vanuit Den Haag 4 kilometer bij Wassenaar Centrum.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 Presentatie, Kees Boonman en Margriet Romans. Goedemorgen. Goedemorgen. Een kabinet in nood. Mooier kunnen we het niet maken en ook niet gemakkelijker. Dat is het beeld naar een langdurig debat deze week in het openbaar. Volgende week start er een debat achter gesloten deuren. Niet openbaar. En hoe dat afloopt, wie het weet, misschien een van onze gasten hier... Mag dat zeggen. Twee fractievoorzitters uit de Eerste Kamer hebben we hier aan tafel. Luc Hermans van de VVD, goedemorgen. Goedemorgen. En Tini Cox is bij ons, senator en fractievoorzitter van de SP. Goedemorgen. Goedemorgen. En ook, maar dan uit de Tweede Kamer, de eerste onderhandelaar van D66. Financieel specialist. Die schuift volgende week bij de minister van Financiën aan. Hebben we ook hier aan tafel. Mouter Koolmees, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is toch zo? U gaat maandag bij minister van Financiën praten over wat er nu allemaal gebeuren moet. Ja. Dat aanstaande is afgesproken? Maandag, ja, ik heb gehoord dat u aanstaande maandag om twee uur wordt verwacht... op het ministerie van Financiën. U wordt daar verwacht. En is dan onderling met de partijen afgesproken... dat het inderdaad de financieel specialisten zijn... en niet de fractievoorzitters, zodat die een beetje uit de wind blijven? Nou, uit de wind blijven. Het gaat natuurlijk over geld. Vooral het gaat over de aanloop naar de financiële beschouwing... met de minister van Financiën de week daarna. Dus het lijkt ons goed om met de financiële woordvoerders... en de minister van Financiën te gaan praten. Maar goed, als het u niet lukt, dan blijft in elk geval, blijven de partijleiders blijven buiten schot. Dan is het niet aan hun te wijten dat het mislukt is. Nou, ik zou om willen draaien. Als het, als het ergens toe gaat leiden, zullen ook de partijleiders weer uh, aan tafel komen. En die we gaan er dan met de bloemen vandoor, hè? Nou, Zo werkt het dan <laughs> ook wel weer. Ja. Goed, uh, dit zijn de mensen die bij ons aan tafel zitten. U kunt ons zien op Troskamerbreed, de website... en natuurlijk ook op Politiek24. Eerst maar eens de kranten van vandaag. Ja. Ja, en we, we pakken er even twee columnisten bij. Want zowel uh, Bert Wagendorp in de Volkskrant als Bas Heijnen vandaag in NRC... maken zich druk om het WK voetbal in Qatar. Dat is pas in uh, 2022, maar er is nu al veel ophef. Gisteren kwam er een rapport naar buiten waaruit blijkt dat er uh, doden vallen. Misschien wel 4000 onder de arbeiders die die stadions moeten bouwen. Immigranten zijn dat. Bert Wagendorp schrijft... Topsport is de grens van de waanzin overgestoken. En Bas Heijnen schrijft in de NRC... De plichtmatige betrokkenheid die wij daarbij voelen... nu we het allemaal weten, is pas het echte schandaal. Uh, meneer Cox even naar u. Uh, is inderdaad de topsport de grens van de waanzin overgestoken? Ja, ooit, ooit zeiden we van voetbal is oorlog... maar dat had nog een, een voetbaltechnische verklaring. Dit is, uh, dit dit is helemaal raar. Qatar koopt, uh, uh, koopt uh, uh, het, het, het wereldkampioenschap. Uh, mensen laten voetballen in de zomer waar het 50 graden zou moeten zijn. Nou ja, de voetballers zullen wel airconditioned voetballen... maar voor het publiek uh, lijkt het me toch wel heel anders. Maar het feit dat er gewoon levens aan opgeofferd worden... de reportages die te zien waren... op de op de televisie, ja, daar ga je toch ga je haren van overeind staan ja, dat maar, dat gebeurt. Maar goed, het, het, het mag een hoop geld kosten. De begroting van Qatar uh, voor zo'n WK is uh, 75 miljard euro. Uh, Bert Wagendorp begreep, berekende dat dat ongeveer evenveel is. als de Amerikanen uitgaven aan de Eerste uh, Golfoorlog. Maar het betekent ook werkgelegenheid, bijvoorbeeld ook voor Nederlandse bedrijven, meneer Hermans. Dat is toch wel weer een gunstig aspect. Ja, maar laten we even dingen goed aan elkaar houden. Kijk, het feit dat Nederlandse bedrijven, ook bijvoorbeeld meer hebben met de Olympische Spelen in Londen en daar dingen aan hebben geleverd, dat is gewoon heel goed. Nederlandse bedrijven zijn gewoon heel goed, kunnen allerlei dingen. Maar hier moet je even uit elkaar trekken. Het feit op de manier waarop het op moment met een Qatar lijkt te gaan gebeuren. Of lijkt te gebeuren. Want ik heb die berichten natuurlijk ook gezien. Ja. En u, u, uh, ja, u dat... kent ze trouwens. Hè? U bent wel eens in Qatar ik geweest. Ik ben wel eens in Qatar geweest, ja. Ja, ja ben wel eens geweest. Ja, het is, het, is, het is heel bijzonder. Het is in feite, als je er goed naar kijkt, een heel vlak land. Uh, veel stenen, veel woestijn. Maar het sterft, als ik het zo mag zeggen, van de, van de aardgas. Men is ontzettend rijk. en dat kan natuurlijk van alles. Uh, maar als ik daar weer terug ga naar, naar de, de vraag van u, dan zeg ik ja. Uh, het feit dat dit soort excessen er zijn, daar moet je dus absoluut wel wat aan gaan doen. Ik ben het met al diegene eens die zeggen, dit kan dus niet. Ja, en zou dat dan betekenen dat je tegen Nederlandse bedrijven zou moeten zeggen, want ik bedoel, er moeten allerlei lampen worden opgehangen en er moeten dingen worden gebouwd. Zou je dan moeten zeggen, moet je niet aan meewerken, want die arbeidsomstandigheden daar zijn zo slecht. Laten we nou eerst maar eens even kijken of we in staat zijn om daadwerkelijk in de richting van Qatar te zeggen, zo moet het dus niet. En als het niet verbetert, kijken wat voor maatregelen dan genomen moeten gaan worden. Dat lijkt mij eigenlijk de allerbeste weg, dat het, hier ligt duidelijk een taak. Voor de Wereldvoetbalbond. En er ligt een taak, denk ik, ook voor landen. om tegen Qatar te zeggen: zo kan het dus niet. Mm -hmm. En niet meteen weer de verantwoordelijkheid neerleggen bij bedrijven. die natuurlijk gewoon bezig zijn met business. Ja, en als die dit soort dingen zien. waarschijnlijk ook zullen zeggen: dat kan niet. En ja. daar ga ik ook vanuit. Maar toch wel een beetje makkelijk om het op zo'n manier te doen. Maar nee, waarom zou zouden... makkelijk. Want het is heel makkelijk om van de politiek te laten roepen. Het bedrijfsleven moet het allemaal maar gaan doen. Nee, hier gaat nadrukkelijk een eerste verantwoordelijkheid liggen. bij de regering van Qatar en de Internationale Voetbalbond. om te zeggen: op deze manier kan dat niet. En vervolgens. Gaat het dan ook, als dat dan toch allemaal gewoon doorgaat... dan kunnen we verder gaan praten. Ja, Meneer Koolmees, hoe kijkt u hiernaar? Want maatschappelijk verantwoord ondernemen is natuurlijk ook nog wel... Een ja, maar het begint bij het, het toewijzen van een WK uh, aan Qatar waar het in de zomer 50 graden is waar mensen moeten gaan voetballen. Ja, dat is gebeurd, hè, inmiddels. Uh, ja, dus dat is niet meer terug te draaien ook. Nou, ondertussen is er wel discussie aan het ontstaan over... het in de, in de winter gebeurt, hè? Ja, bijvoorbeeld in de wintertijd zou moeten gebeuren. Ja. Uh, hetzelfde geldt voor Sochi, de, de, de, de, de winterspelen in Rusland waar het weer misschien te koud is voor de winterspelen. Dat zijn natuurlijk ja, door commercie door, door, door dat soort belangen gedreven beslissingen geweest. En daar begint het. En dan vervolgens wordt een hele stad uit de grond gestampt uh, voor dat WK. één uh, uh, dode per dag, begreep ik uit de column van de heer Wagendorp. Dat is natuurlijk bizar. En, ja. uh, maar als, uh, als, als de FIFA kan zeggen uh, we gaan dat uh, toch een beetje slimmer doen, we gaan in de winter voetballen, wat mij een goed idee lijkt, dan moet je ook kunnen zeggen we gaan het een beetje socialer en fatsoenlijker doen. Uh, u gaat op een betere manier bouwen en dan moet u maar wat meer centen insteken of het wordt allemaal wat soberder. Maar zo gaan we het niet doen. Eigenlijk laat dat uh, de zijn... beslissing om het van de zomer naar de winter te verschuiven. Zien dat er nog van alles kan gebeuren. En ik ben het met Roek Hermans eens dat... Uh, je eerst moet kijken wat, wat, wat we... op internationaal niveau kunnen... Uh, ze zijn niet morgen, er is nog, nog tijd, uh, tijd uh, over. En uh, ja, dan kan je eisen stellen. Ja, maar de eisen stellen, dat betekent dus druk uitoefenen. Ja, ja. Ligt daar voor Nederland, want u zegt nu allemaal ja, ja. ligt daar voor ja. Nederland een rol? In eerste instantie via de voetbalbond, FIFA. Die heeft namelijk gewoon toegewezen. Dat is de eerste verantwoordelijke. Die heeft met dat land die afspraken gemaakt. Uh, er kan natuurlijk ook druk komen van de zijde van de regering. Internationaal zal, de, ga ik vanuit de verontwaardiging enorm zijn ten aanzien ja. van wat hier nu ja. gebeurt. En, en zou daar dan bijvoorbeeld voor de Nederlandse regering een rol liggen, zegt u ja, vanuit? De Nederlandse regering zou zich hierover mogen uitspreken. De Nederlandse uitspreken. regering, ik ook in Europees verband. Nederlander alleen de Qatar waarschuwt, zal niet heel veel effect hebben. Maar als we dat met elkaar gezamenlijk doen, moet dat ongetwijfeld effect hebben. Zo kan het dus niet. Oké, okay. okay, nou, het is duidelijk. Het beste is waarschijnlijk daar een sociaal akkoord met de vakbonden. voor betere <lacht> arbeidsomstandigheden. Een ander uh, onderwerp uh, wat we even uit de volkskrant halen. Een groot interview met Kiefer Hofstad. Dat is de nummer één in het Europees parlement voor de liberale fractie. En dat is een fractie waar. U, VVD, uh, uh, meneer Hermans ook in zit. En D66 en, uh, ook trouwens. En D66 ja. ook, ja. Uh, sorry dat ik dat vergat. Um, en Verhofstadt is heel erg pro-pro Europa en die vindt dat politici daar eigenlijk veel te weinig positief over praten. En hij zegt: mijn analyse van het falen van de Europese Unie is net zo hard als die van de Eurosceptici. Alleen is mijn antwoord een ander radicaal, meer Europa. En uh, al die leiders die uh, iets anders beweren, bedonderen de burger. Alleen is Europa een goede route. Is dat de man, uh, meneer Hermans, met name u gevraagd? De VVD is toch wel wat Europa kritisch, waarvan u zegt dat is echt onze nummer één volgend jaar bij de verkiezingen van die grote fractie en ook misschien een goede kandidaat om de uh, president van uh, de Europese Raad te worden. Nou nummer één bij ons is Hans van Balen. Ja, maar Hans van Balen zit wel bij die andere nummer één in de Hofstad. Ja, zitten, ja, we zitten daar met een aantal liberalen zitten we daar bij elkaar. Uh, kijk, dus de opvatting van Kiefer Hofstad. We hebben aangegeven hoe wij tegen Europa aankijken... in ons verkiezingsprogramma van Europa. We hebben laten zien dat het een uh, Europa moet zijn... was ik met name recht, recht maar op de discussie rond de economie, of handel... Ja. Uh, en de handelsbelemmeringen maar weghalen. Is katselen. Verhofstadt Hofstad uh, de liberale leider waarvan u zegt... daar horen wij graag bij... Nee, ik denk als Verhofstadt uh, datgene ook aangeeft, en dan heeft ook het verkiesbehalve de VVD gezien, als u dat heel goed weet, en wij zitten ook in die fractie, dan zullen we ongetwijfeld in die fractie erover gaan praten. Wat daar precies dan de lijn gaat worden. Maar dit is de lijn die de VVD heeft aangegeven. Zorg dat je voorkomt dat Europa zegt... maar ik weet niet wat allemaal gaat zitten en ja. bemoeien. Hmm. Of het nou van roltongen is tot ik weet niet wat allemaal voor voorschriften. Blijf daar nou eens van af en beperk je tot die dingen waar Europa ook echt voor gewoon aanwezig moet zijn, Maar u... op economisch gebied. Hoorde ik u nou nee zeggen toen Kees vroeg, is Guy Verhofstadt voor u de man? Nou, wij, hebben, wij hebben Hans van Balen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. nou, dat, dat is degene van ja, wie voor, voor, voor hoofd, wij zeggen, dat ons onze man. Ja, maar Verhofstadt is de fractievoorzitter van die fractie ja, waar dat zal Er straks, zal straks een nieuwe fractievoorzitter moeten gaan komen. En dan en dus, is Verhofstadt niet onmiddellijk de eerste man? Nou, wat dat u zal het moeten heeft. blijken. Daar, daar ga ik helemaal niet over, want ik zit niet natuurlijk natuurlijke nee, bespoort met die, die fractie. VVD-prominent. Dank u wel, maar dat is natuurlijk niet het punt waar de discussie over gaat. Het gaat natuurlijk over de vraag wat de inhoud moet zijn. Meneer Nico mag het van u... Guy Verhofstadt als eerste man. Ja, nou ja, de, de ambities van de, van de heer Verhofstadt vind ik heel, heel positief. Daar ben ik het zeer mee eens. Wat Ik opvallend vind, ik heb het interview ook gelezen vanmorgen. Wat ik opvallend vind dat het interview is dat hij zegt. Ook over premier Rutte bijvoorbeeld. Eh, ik kijk naar de daden van de minister-president. Als ik naar de daden kijk ja. van de minister-president. Dan, dan is het toch steun voor die, voor die Europese lijn. En ook steun voor die, bijvoorbeeld de, de bankenunie. Hè, dat is een heel belangrijk onderwerp nu op de Europese agenda. Dus er is heel veel retoriek. Heel veel retoriek ook over heel kritisch naar Europa. Maar ondertussen ja. eh, wordt het natuurlijk wel gewoon mee ingediend. Dat is denk ik ja, terecht te opmerking van de heer Vos. Ja. ja, en hij noemt ook uh, de politieke leiders die zo kritisch over Europa zijn een, een bende angsthazen. Okay. Meneer nou. Hermans? Ja, die woordkeus laat ik maar gewoon voor hem. Maar ja. ik denk dat het de, denk dat ook wat ook uh, komen is naar terecht te aangeven. Als je kijkt naar datgene wat er daadwerkelijk ook door premier Rutte ondersteund wordt in Europa. Ja. Ja. Is dat ook precies die punten waarvan we vinden dat Europa zich ook mee moet bezighouden. Ja. BankenUnie, Europese uh, economische politiek, dat zijn de punten. Oké, okay, nou ja, het is in ieder geval duidelijk dat, dat nog een leuke discussie kan worden. Volgend jaar op weg naar de Europese verkiezingen. En nog een slotvraag in de NRC. Die is bezig met een serie verhalen over wie in Nederland de beste premier is. Uh, meneer Cox, wie is voor u de beste premier als u terugkijkt? Of misschien ook kijkt naar degene wie het nu is. Misschien is dat ook een suggestie. Oké, okay, dank u wel. Diepe stilte vatten. Ik mag er nog even over nadenken. Ja, ik moet ook heel even over nadenken. Ik ben pas 36, dus ik heb nou, niet zo heel veel premiers meegemaakt. Maar uh, noem eens een waarvan u denkt, dat was eigenlijk wel goed. Of het nou uit de geschiedenisboekjes is of niet. Nou, ik heb, ik heb natuurlijk heel bewust de paarse jaren meegemaakt. Dus ik, heb heel, ik ben opgegroeid met, met Wim Kok. En dat vond ik toen een, een baken van ah, rust. Ah, ja. en, maar tegelijkertijd, toen ik heel jong was, was, was Lubbers natuurlijk de premier. Uh, en dat was, was ook de minister-president van mijn jonge jaren. Maar ik zou zeggen dat ik Wim Kok ook wel uh, heel Kok, goed vind. Luc Hermans, u zat in dat kabinet toen. Ja. Nou, dus ik dus ook ben het filmcorp? zeer eens. Ja, en ik heb het ook van heel nabij meegemaakt. Oh. En, en ik moet zeggen dat uh, de power en de kracht die die man had... om ook de partijen bij elkaar te brengen... en uh, in die tijd met een kabinet op de prop te komen... wat toch echt helemaal nieuw was. Mm. Uh, en dan bijna twee volle periodes dat uh, weten te realiseren. Dat uh, vond ik toch wel heel erg goed. Ja, nou, zo'n premier verlangt u bijna terug, als ik u zo hoor. We hebben opnieuw weer zo'n goede premier. oh dat kostte wel even een aanloopje. Nee, maar u, u stelt de vraag nu pas dus. Uh, maar u vindt Rutte ook een premier... Die de partijen bij elkaar weten te brengen. Ja, dat, als u ziet hoe hij. Ik heb in de zaal gezeten bij de algemene politieke beschouwingen. afgelopen week Wij in ook. de Kamer. Ja, ja, ja. En, en ik moet zeggen, ik vind het onvoorstelbaar. Uh, dat hij probeert om daar echt de verschillende partijen. die nodig zijn. om Nederland bij elkaar uh, te ja. krijgen. met de toekomstige grote problemen. waarvoor we staan. om uh, dat voor elkaar te krijgen, vind ik een knap staaltje. Ja, en hoe dat dan verder dat loopt, daar gaan we straks over in de uitzending praten. Tini Kooks, de tijd is nog net niet voorbij. Wie is het? zal ik er twee noemen kort: Van der Linden. Ja. En... Veel lang ja, geleden, Liberaars. Nee, maar twee premiers die iets deden wat eigenlijk onmogelijk was. Kort van der Linde, Nederland tot een parlementaire democratie maken. Ja. En uh, Drees, een, een land in puin uh, opbouwen. Daar, daarvoor moest je iets, uh, iets durven te doen. En die hebben het gedaan. En, maar verder valt mij op uh, dat iedereen, Lubbers. Ik, ik herinner me nog, toen Lubbers ja. uh, vertrok, toen waren er te weinig harmonieën uitgerukt. Dus als je lang genoeg wacht, wordt je vanzelf wel, uh, wel, wel goed. Maar ik vind Drees en Kort van der Linde wel uh, mensen die we in de Eerste Kamer aan de muur mogen hangen. Uh, met de en, aan de muur mogen hangen, dan. het linker <laughs> ja, portret, ja precies. Uh, ja goed, een liberaal en een sociaaldemocraat. Nou, we praten zo uitgebreid verder, maar we kijken even terug op de afgelopen Politieke Week. Weekoverzicht, uitgestoken handen, openstaande deuren, maar vooral ruimte was het woord waar het deze week over ging. Meer in het bijzonder ging het over hoeveel ruimte. Alle zaken die vandaag aan de orde zijn geweest... denk ik dat het wel degelijk zo is dat oppositie en coalitie... hebben gezien bij elkaar waar ruimte zit. En dat betekent ook dat op basis van die gesprekken... er goede verwachtingen zijn over de gesprekken... die Jeroen Dijsselbloem met de oppositiepartijen gaat voeren. Ruimte om te praten. De vraag is natuurlijk waarover dan gepraat moet worden. Daar moet je met elkaar debat over voeren. Maar nogmaals, hoeveel ruimte is er voor wat precies? Maar daar moeten we over praten. Het gezegde is geklets in de ruimte. De afgelopen week was het vooral geklets over de ruimte. Je zou het verhaal van de premier misschien nog het beste... een ruimtereis kunnen noemen. Een reis die lang duurt en God mag weten waarheen. Nou, ik snap het wel, waarom dat er geen hoera is. Omdat ook wij op werkbezoek en overal in het land tegenkomen... van mensen die zeggen, ja, we weten niet meer waar we toe zijn. De ene keer is het zo, en de andere keer is het weer heel anders. Het is een rare toestand in Den Haag. Er ligt een begroting, maar die wordt net zo makkelijk ingeruild voor een betere. En de oppositie vraagt steun van het kabinet voor haar plannen. Moet niet gekker worden, het hoort juist andersom. En daarnaast is er ook nog een merkwaardig open deurbeleid... De deur staat wagenwijd open en dan blijft hij ook staan... ook al gooit buurman hem dicht. Daarna gaat hij heus wel weer open. Over de schaduw heen springen, tekenen bij het kruisje... strandwandelingen, deuren open en dicht, veel of weinig ruimte... Haagse taal. Maar als u vraagt wat is er besloten, dan zitten ook wij met de mond vol tanden. We hebben de premier hier vandaag zien optreden als relatietherapeut... van de heren Samson en Zijlstra, Als woordvoerder van Eurocommissaris Olly Reen. Als zetbaas van de heren Wintjes en Heerts. En dat was een knappe vertoning, maar leefde ons geen duidelijkheid. Wat nog gememoreerd moet worden is de veranderende omgangsvorm op het Binnenhof. De tijd van hooggeachte collega of excellentie is echt voorbij. Wat een zielig, miserig en hypocriet mannetje bent u toch. Hoezo wollig taalgebruik? Vroeger op het schoolplein zeiden wij dan... wat je zegt, dat ben je zelf. Maar dat ging dan blijkbaar weer net te ver. De hele zaal kan op zijn kop gaan staan. Maar u bent te klein, u bent te miserig... om ook maar een minuut serieus te nemen. En dat meen ik oprecht. Oprecht, daar gaat het om in de politiek. Nu nog oprechte plannen en besluiten. En die eerste bespreking zal ongetwijfeld beginnen... met het vaststellen van een agenda. TROS, Radio 1. 10 voor half 12, en die luistert naar Troskamer Breed. Met als gasten VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Luc Hermans. SP-fractievoorzitter ook in de Eerste Kamer, Tini Cox. En Wouter Koolmees. Hij is de financieel specialist van D66 in de Tweede Kamer. En die schuift volgende week aan bij de besprekingen over een nieuw regeerakkoord. Moet ik het zo noemen, meneer Hermans? Nou, ik denk niet, nee, zeker, zeker niet nieuw regeerakkoord. Wat dan? Ik denk dat je kunt zeggen van over de begroting van 2014... misschien nog wel de volgende jaren. We zullen kijken hoe ver we kunnen komen. Dus, maar normaal is het altijd zo dat over de begroting... al reeds in het voorjaar wordt gesproken... en dat die voor Prinsjesdag wordt vastgesteld... en op Prinsjesdag wordt gepresenteerd... en dat die dan uh, wordt aangenomen of geamandeerd of wordt verworpen. Dus er komt nu een nieuwe begroting. De oude is weg. Nee, we hebben in het voorjaar is er in feite al een plan op tafel gelegd ten aanzien van de mogelijke ombuigen die noodzakelijk zijn voor de begroting van 2014. Ja, maar waar het nu om gaat is dat er iets ligt wat niemand wil en dat de premier vraagt: zullen we het anders doen? Dus nou. hoe noemen we dat dan? Nee, de premier die geeft aan. Wij zullen uh, moeten kijken. Dat was op zichzelf natuurlijk een heel, heel interessant iets. Dat in de Tweede Kamer, dat viel mij op, voortdurend werd gesproken over de vraag of er in de Eerste Kamer een meerderheid was voor de plannen. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk als je er goed naar kijkt. Misschien dat... moet u er andersom ook nog aan doen. Nee, nee oh. laten we dan eerst maar eens met de ja, eerste okay. vraag gaan beginnen. Ja. Het gaat natuurlijk over, als je kijkt vanuit de Eerste Kamer naar datgene wat de Tweede Kamer zich voortdurend afvraagt, is er wat een meerderheid in de Eerste Kamer. Ja. Dan zou je kunnen afvragen of die fracties in de Eerste Kamer wel een zelfstandige positie hebben. Ja. Maar goed, wat ligt er nu op? De wat, wat is de taak? Hoe noem je dat waar deze week over gesproken? Een nieuw regeerakkoord? U zegt een nieuwe begroting. De oude is dus weg. Hoe? Nee, ik heb het ook niet over een nieuwe begroting. Ik heb het over een aanpassing van de voorstellen van de zijde van het kabinet. Dat is hetgeen wat het kabinet heeft, heeft aangegeven. Er zijn vanuit verschillende partijen, heb ik gezien... Zijn, zijn tegenvoorstellen op tafel gekomen... die op zichzelf allemaal zodanig van elkaar of weer verschillen... dat je niet kunt zeggen, we kunnen daar één totaal pakket uit gaan halen. Dus ja. het is op zichzelf heel erg lastig. Aan de andere kant heb je dat het kabinet een aantal afspraken heeft gemaakt... bijvoorbeeld ook met Partners. En dan zie je dat, dat dat betekent dat het kabinet dus een aantal vuren in zit. en moet proberen daaruit toch te komen tot een goede aanpak van de begroting van 2014. Is het goed om het een multiple choice begroting te noemen? Dat er sommige dingen wel kunnen en sommige dingen niet? Dat zou best kunnen, maar... Zou u het ja, zo willen noemen? Nee, ik, dan dat zijn uw woorden. Ik heb het gewoon over een hele ingewikkelde situatie. Dat in geïnst, Een situatie waarin Nederland, waarin Nederland op dit moment verkeert... en waarin partijen die de verantwoordelijkheid willen nemen... en ik hoop ook bereid zullen zijn met elkaar gezamenlijk... meer te kijken naar wat hun uh, tot overeenstemming brengt... dan datgene wat verschil heeft. Een hele ingewikkelde situatieakkoord, meneer Komenhuis. Dat gaat het worden. Ja, dat klopt. Het is een heel ingewikkelde situatie. Hoe, maar... hoe noemt u het? Want we zijn een beetje op zoek naar... waar hebben we het nou eigenlijk over? Ik denk dat het uh, te weinig zou zijn als je het alleen over de begroting 2014 hebt. Want het, gaat ook over, uh, het zou ook moeten gaan over de, de, de middellange termijn. Mm -hmm. Zo kom je richting 2017. Oké, okay, dus dan heb je het eigenlijk over de complete regeerperiode. Dan heb je het toch eigenlijk over een nieuw regeerakkoord. Ja, nou, kijk, onze kritiekpunt op uh, deze begroting... maar ook op, uh, op de, de aspecten uit het regeerakkoord... ging het natuurlijk over uh, meer hervormen, sneller hervormen... over investeren in onderwijs. Ja, dat is niet iets wat alleen maar in 2014 Precies. zich afspeelt. Dus dat gaat gewoon over de complete kabinetsperiode in feite. Ja, is, is dit een nieuw regeerakkoord? Nou ja, dat is, dat, uh, uh, ik denk niet dat ik het zo kan noemen. Het is, uh, nou, ook als u, u wil bijvoorbeeld... dat Wacht even, nee, nee, u gaat het zo zeggen, maar ik vraag het dan zo. Um, een sociaal akkoord, dat vindt u, moet opengebroken worden. Nou, in het sociaal akkoord zijn bijvoorbeeld dingen die pas in 2016 ingaan. Dus u kijkt heel verder. Dus de vraag van Margriet en van... van ons eigenlijk is, is dit nu feitelijk niet gewoon een nieuw regeerakkoord? Nou, als ik even kijk over het sociaal akkoord, de aspecten uit het uh, regeerakkoord, ging het over de arbeidsmarkt en over de pensioenen, die stonden natuurlijk in het regeerakkoord. Daar hebben wij als D66 positief op gereageerd. Dat het goed dat de ambitie hoog was, dat er gehervormd zou worden. Uh, nu zie je dat het sociaal akkoord is gesloten, dat al die ambities teruggeschroefd zijn, dus dat er minder van over is gebleven. Maar het heeft wel een uitreel met de begroting 2014. Ja, maar je... maar hoe heet het nou waar wij deze week over gaan praten? Over de aanpassing van de kabinetsplannen. Voor en 2014 en verder. Nou, kijken dus dat is dan toch eigenlijk een nieuw regeerakkoord? Nou ja, dan moet u. Uh, waar komen we dan terecht? Gaan we een nieuw, heel nieuw regeerakkoord schrijven? Dat verwacht ik niet. Maar ik verwacht wel dat uh, fundamentele onderdelen van het uh, regeerakkoord en van de kabinetsplannen zullen moeten worden aangepast. Okay, dus dat is toch wel meer dan een kleine wijziging. Fundamentele aanpassing, zegt u. Even naar Tine Cox. Hoe noemt u het? Is dit een nieuw regeerakkoord wat hier geschreven wordt? Als mijn vader niet wist wie hij moest hebben van zijn tien kinderen, dan noemde hij ons allemaal. En daar, daar lijkt het nu ook een beetje, een beetje op. De regering zegt, nee, natuurlijk het regeerakkoord staat, en we gaan erover praten. Uh, Sibrand Bruma, die zegt, de grondslagen van het kabinet moeten van tafel. En dan noemt hij uh, zijn drie punten. Geen lastenverzwaring, uh, uh, geen, geen grotere overheid, en uh, uh, geen, geen nivellering. Nou, die wil de grondslagen van, van de tafel hebben. Alexander dat is erg duidelijk. Het sociale moet van tafel. Iedereen noemt het zoals hij het wil noemen, maar ik, ik, ik zit vol bewondering ook naar Loek Hermans te kijken. D dit is de, het is de nieuwe, nieuwe taalvaardigheid van, van leden van, van, van, van de regeringspartijen, om vooral vriendelijk te blijven. Maar in essentie betekent dit, het regeerakkoord kan het niet halen, dus er moet een nieuw regeerakkoord ja. komen. Nou, het lijkt mij erg verstandig dat er dat komt, maar dan moet je wel eerst nieuwe verkiezingen tussendoor doen. Ja, is dat zo? Want je zou ook nog kunnen zeggen, dan is dit misschien wel de week waarin die coalitie daadwerkelijk verbreed zou kunnen worden, met andere partijen partijen erbij. Nicole Mees? Ja, dat, ik ga het niet meer hebben... over die strandwandeling of zo. Hoor. Nee, Daar, ja, dat, dat, is dat, dat zou kunnen. Maar wat ik, wat ik veel wezenlijker vind... in deze discussie is... Uh, uh, je had een regieakkoord. Nog, nog een jaar geleden. Hè? Dus, tien, elf maanden geleden... was er een regieakkoord. Uh, dat was ambitieus. Daarvan heeft D66 gezegd... Nou, een heel groot deel kunnen wij steunen. Alleen je ziet dat er in het loop van het jaar. Uh, allerlei concessies zijn gedaan. Ja. allerlei water bij de wijn is gedaan. Waardoor het oorspronkelijke regeerakkoord. Uh, uh, geen ambitie meer heeft en geen urgentie meer heeft. En wat is dan de oplossing waar het kabinet voor kiest? Dat is inderdaad korte termijn lastenverzwaren. korte termijn bezuiniging. Terwijl het zou moeten gaan in Nederland. over de discussie waar staan we in 2017 en waar staan we in 2020. Ja, u pakt het nu meteen heel inhoudelijk op. Ik wilde toch nog even bij het proces blijven. Namelijk al of niet een verbreding van de coalitie. Uw partijgenoot uh, Hans. Wiegel heeft daar ernstig voor gepleit, meneer Hermans... in deze fase van de strijd, om het zo maar even te noemen... Is het denkbaar dat zo'n coalitie nog verbreed wordt? Kijk, wat, wat we, we hebben te maken met een uitzonderlijk moeilijke situatie in Nederland. Laten we daar met ook bestuurlijk bedoelt u dan? Ja, maar in alle opzichten. We hebben uh, waarschijnlijk de komende decennia... niet kabinetten die kunnen rekenen op zowel meerderheid in de Tweede als in de Eerste Kamer. Bij voorbaat, als ik het zo zou mogen zeggen. Even loslaten de positie in de Eerste Kamer toch naar mijn mening wel degelijk zou moeten hebben. Maar je ziet gewoon hoe de situatie zich ontwikkelt. Laten het is we ook wel daar een, reëel in zijn. Om een reden te vallen, dat is natuurlijk wel een eigen keuze van die coalitie. Want je kan natuurlijk ja. wel een coalitie... Bedenken waarmee je wel die meerderheden in beide kamers hebt ja ook dat nu zou, zou nu nog kunnen. Zou nu nog allemaal kunnen. kunnen. Ja. allemaal mogelijk, Ook wat maar u betreft. Dat is, nee, laten we nou eens kijken waar we de problemen moeten aanpakken. Niet weer eens gaan praten over poppetjes en formaties. Maar ja. gewoon eens kijken wat de onderwerpen zijn waar we met elkaar over moeten hebben. Nee, waar we een voor krijgen. Nee, dat zijn de, de onderwerpen waar we met elkaar over moeten hebben. Om te kijken of we gezamenlijk die zaak kunnen oppakken. En daar zijn een aantal partijen in de Kamer. In de Tweede Kamer. Die hebben aangegeven daar constructief te over te willen gaan nadenken nee En ja. dan zullen we straks in de Eerste Kamer kijken. Of dat ook daadwerkelijk in de Eerste Kamer dan kan leiden tot stappen. Gezamenlijk, en ik wil het helemaal niet over potje, poppetjes hebben... maar gezamenlijk betekent in de politiek een coalitie vormen. Dat hoeft niet. Het kan ook zijn dat je zegt van well, er zijn politieke partijen die zeggen, zoals de heer Komeer zegt, het regeerakkoord in grote lijnen vonden wij een goed akkoord. Er zijn een aantal dingen zijn wat trager ingevoerd dan we misschien hadden gewild. Maar laten we heel zijn, als we kijken naar het onderwerp waar we het dan over hebben: over ontslagrecht en verkorting van de WW. Dat zijn onderwerpen waarvan je kunt zeggen, nou daar hebben we na twintig jaar discussie eindelijk nu met de werkgevers en werknemers een akkoord mm -hmm. op bereikt. Is van enorm belang, ook voor de stabiliteit van de Nederlandse economie. Je moet er toch niet aan denken dat je bij deze problemen ook nog eens een keer een grote staak. Gaat krijgen het einde van de jaren. Maar wat jaar. bedoelt u daarmee te zeggen eigenlijk dat het sociaal akkoord zo moet blijven, zo het is en niet moet worden opengebroken? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, alleen, ik zeg alleen dat je goed moet opletten dat als je aan de ene kant denkt, ik ga steun verwerven, aan de andere kant vervolgens weer gaat verliezen, dat ja. betekent dat dat je grote problemen krijgt, ook maatschappelijk. En wat wij nu aan het proberen zijn, eh, wat ik zie dat het kabinet probeert en waar ik zie dat mijn partij zoekt naar mogelijkheden, dat is om te zeggen, hoe kunnen we nou met eh, handhaving van datgene wat we bereikt hebben, ook met sociale partners, kijken hoe we met partijen als CDA, D66... GroenLinks, ChristenUnie, kunnen komen tot een akkoord... wat uiteindelijk voor de begroting in 2014-2015... misschien nog voor volgende jaren meer stabiliteit kan geven... in de hele aanpak. Ja, meneer Cox, uh, de SP praat niet mee, hè? Kijk, als we aan tafel gaan zitten, is altijd goed. Maar er moet iets te eten zijn. En op het moment dat de minister-president er eigenlijk duidelijk maakt. over 6 miljard valt niet te praten. Uh, en zegt: we moeten nou eenmaal dit, dit soort bezuinigingen doen. Dus daar valt ook niet over te praten. En over een andere, andere koopkracht inrichting valt ook niet over te praten. Moet je niet aanschuiven. Volgens mij is dat dom. Ik vind het ook vreemd dat er na twee dagen algemene beschouwingen. die daarvoor zijn om te kijken waar partijen met elkaar eens kunnen worden. Daar hebben we het parlement voor uitgevonden. En dan hebben we die speciale zitting van het parlement voor uitgevonden. Dat er nu wordt gezegd: weet je wat, dan gaan we in een achterkamertje zitten dan gaan we daar praten. En uh, het, het, het, het aardige is... Het ho, ho, geval... Hoe noemt u dat? Hoe noemt u dat? Nou, dat is, dat, is, dat is gaan kaarten met, met verschillende stokken. Dat gaat niet lukken. De, tijdens de algemene beschouwingen zei iemand... we moeten puzzelstukjes in elkaar passen. Ik dacht dat het de minister-president was. Ik heb een kleinkind van 2,5. Die probeert dat soms ook, maar soms heeft ze verschillende puzzels. Dan lukt het niet. Nou, ik kan niet zeggen, dat is een ontzettend schat van een kind. Maar het leidt tot enorme frustratie. Ja. Het probleem is hier... CDA zegt, wij willen praten, regeerakkoord openbreken. D66 zegt, wij willen praten, sociale akkoord eh, van tafel. De ChristenUnie heeft nog wat andere eisen... Dat zijn het zijn allemaal, allemaal verschillende, verschillende puzzels. Dat gaat niet lukken. Nou, en als hij weet dat dat niet gaat lukken, dan moet je er beter niet aan beginnen. Ja, maar ik goed, ik ga daar niet over. Eh, Emiel Roemen moet daar voor zichzelf over beslissen. Maar uh, u geeft hem gelijk goed. als hij niet gaat. Ik zag ja. u daarnet knikken, meneer Kolmees. Toen Tini Cox zei: uh, uh, daar hebben we het parlement voor uitgevonden voor zo'n discussie. En nu gaan we in achterkamertjes praten. U zit vanaf maandag in die achterkamertjes. Ja, dat klopt. En dat had ik liever voorkomen. We hebben in april al gezegd... bij de behandeling van de voorjaarsnota... dat er een probleem op ons af zou komen. En dat het duidelijk was dat dit kabinet... geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Als je in april met elkaar had gekeken... van hoe kun je dit nou oplossen? Hoe kun je dit probleem oplossen? Had je ook nog tijd gehad om voor de begroting van 2014... wel gedragen voorstellen te doen. En had je ook niet hoeven te sluiten... met lastenverzwaringen en visieloze bezuinigingen. Daar heeft het kabinet bewust niet voor gekozen... Omdat dat ze toen een sociaal akkoord hadden gesloten... Ja. en aan de sociale partners, met name aan de heer Heerts van de FNV... hadden beloofd om voor de zomer niet te praten over bezuinigingen. Dus het kabinet heeft ook onze tegenbegroting gelezen... heeft ons verkiezingsprogramma gelezen... en zegt nu na twee dagen lang debatteren... we kunnen overal over praten... maar waar de ruimte zit, waar de beweging zit... dat is volslagen ja. onduidelijk gebleven. Ja, ja. Toch nog heel even over de strategie ook van het kabinet. Meneer Hermans, kijk ik u aan. Voor de zomer zei de coalitie... Nou, we zien wel hoe het in de Eerste Kamer verloopt. Hè. Met name Dijsselbloem die zei... nou, ik durf die wel aan. Geloofde ook niet... dat de Eerste Kamer de begroting zou afstemmen. Die strategie is wel veranderd. hè? Nou, ik denk dat het kabinet... goed aan toe doet om te kijken... zo breed mogelijk draagvlak te krijgen. Zowel buiten het parlement als ook in het parlement. En ja. uiteindelijk, hoe u het ook keer dat draait... daar ben ik met Gool mee eens eens. Uiteindelijk gaat natuurlijk in Nederland de besluitvorming... en de wetgeving via het parlement. Ja, maar dat betekent dus... Als, om, om, om het antwoord bij u misschien... nog concreter te maken. Als er nu, hè, laten we eens positief denken... in deze week er een akkoord, hoe je het ook verder noemen wilt, uh, tot uh, stand wordt gewacht... waarvoor een meerderheid is in de Tweede Kamer... dan is het toch wel zo dat de Eerste Kamer daaraan gecommitteerd is. Want dan komt het kabinet kan er niet ook weer op een andere plek opnieuw in problemen komen. Nou, eerst eerste plaats, er ligt op dit moment in de Tweede Kamer... meerderheid voor het plan wat het kabinet op, op tafel heeft. Dus ja. er is eigenlijk niks aan de hand. Er ligt een meerderheid in de Tweede Kamer. Ja, maar de vraag is alleen in hoeverre het kabinet... tot verbreding van die meerderheid kan komen... zodat ze meer denkt te kunnen rekenen... op een meerderheidsteun in de Eerste Kamer. Precies. Dat is hetgeen wat het kabinet nu naar kijkt. En ik heb net al gezegd... het was voor mij opvallend de afgelopen dagen... dat er zoveel over de Eerste Kamer wordt gesproken in de Tweede Kamer. Ja. Dat zal naar mijn mening toch een zelfstandige afweging... ook in de Eerste maar Kamer dan, moet plaatsvinden. Maar dan zegt u eigenlijk indirect... dan moeten wij als Eerste Kamer... deze week ook aan tafel zitten... Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar u gaat er toch niet als er een akkoord komt deze week... dan nog eens een keer rustig in een leunstoel naar kijken. Nou, vinden het achteraf wat ze daar die hele week hebben gedaan. Maar vind het eigenlijk toch niks. Doen we niet. Het kan altijd, want de Eerste Kamer heeft een zelfstandige positie. dat wordt dan toch een zootje. Op 15 oktober hebben we algemene beschouwing in de Eerste Kamer. Wij trekken daar maar een dag voor uit... Het gaat bij ons allemaal net iets, uh, iets, iets, uh, iets uh, netter, denk ik. Of. Nee, niet trager. 50 procent sneller, uh, meneer Boma Maar uh, als we nou da dat debat ook afsluiten... dat de minister-president zegt... en met u wil ik ook allemaal praten... en daarna gaan we ook uh, nog een achterkamertje zoeken in de Eerste Kamer. Dat wordt natuurlijk niks. Dat, maar dat... snapt u waar, waar wij op uit zijn? Om te weten, als er deze week iets positiefs wordt afgesproken... dan is het toch evident dat die Eerste Kamer... toch gesondeerd moet zijn van tevoren... om te weten dat dat in de Eerste Kamer daar goed gaat. Het lijkt mij... Ik heb in uw programma al eerder gezegd... als je in de Eerste Kamer grote problemen wil voorkomen... moet je zaken doen in de Tweede Kamer. Dat die zaken nu gedaan worden in achterkamertjes... lijkt mij okay, niet zo verstandig. Kan je beter goed. doen uh, uh, tijdens de algemene beschouwing. Maar als je daar de zaken niet doet dan heb je een probleem. Als je daar wel zaken doet... dan neem ik aan dat de partijen elkaar begrijpen. Ja, ja dat is dus dus, dus, zo, dus is het van het grootste belang dat het uh, kabinet ervoor zorgt... dat ze de steun die ze heeft van de twee ja. regeringspartijen... ook niet kwijtraakt. Want je kunt wel makkelijk zeggen... Kan dat ook nog? Sluit, ja, kan dat kan natuurlijk ook. Hoe? Dan kan dat kan natuurlijk ook zijn dat er een zodanig akkoord wordt gesloten. op, bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid zegt dat pakken we niet. Oh. En dan hebben we dus een probleem. Lekker. Of we misschien... een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie ziekte, nou, wordt ingevoerd. Misschien is dat wat weer graag zouden nou, willen voeren... maar dat lijkt me niet het in, mooiste in, moment. In Punt ziet u bijvoorbeeld zo'n uh, zo'n twistappel. Nou, je kunt natuurlijk altijd hebben dat er sprake zou zijn... van een zodanige opschuiving dat een van de partijen die de coalitie steun zegt... dat doen we niet, ja, dat ja. willen we niet. Is dit ook en een dat... beetje een waarschuwing wat u nu zegt... in de nee, richting ik van ik de Partij van de Arbeid? Wa Hoezo waarschuwing? Vrees? Ik gewoon, nee, ook geen vrees. Wat is, is denk, het dan? Gewoon, ik geef aan dat als dit soort dingen zich zou voordoen... dat je denkt dat het gemakkelijk is om een akkoord te sluiten... in de Tweede Kamer met partijen die niet in het kabinet zitten... en dat dus maar vanuit gaat dat dat dus in de Eerste Kamer allemaal goed zal gaan... dat mm -hmm. is bij voorbaan niet zomaar gezegd. Ja. En dat wil ik aangeven. Nou, sterker ja. nog, het is, nu de afgelopen jaar is er twee keer zeggen, fout gegaan in de Eerste Kamer. De eerste keer was bij de, de, de opstand over de inkomsten van de zorgpremie. Ook de heer Hermans zelf, zijn fractie, heeft toen gezegd van dit gaat te ver. En de tweede keer was het bij het woonakkoord was het senator Duivenstein van de Partij van de Arbeid die zei van nou, dat gaan wij niet steunen als PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Dus de twee momenten dat het nu maar zeggen, spaak liep in de Eerste Kamer, was het vooral vanuit de coalitiepartijen, waar uh, kritiek was ja, op de nou, kabinetsplannen. En kennelijk, meneer Hermans, voorziet u zoiets opnieuw? Dus vandaar nee, ik voorzien dat we... het niet. Nou, maar geeft geeft dat geeft toch wel een soort kan. van zorg? Het kan natuurlijk altijd. Maar kijk, het gaat erom, het, het kabinet moet wat dat betreft bijna een koordanser zijn. Want die heeft te maken met, een, met twee politieke partijen... die het kabinet steunen, die een regeerakkoord hebben neergelegd. waarin duidelijke hervormingen op tafel liggen en ook uitgevoerd gaan worden. Er is een sociaal akkoord waar afspraken zijn gemaakt... over een aantal onderwerpen wanneer die zullen worden uitgevoerd. Daarmee is een stuk sociale rust in Nederland ge, ge, ge, ge, georganiseerd... wat heel belangrijk is. staat Vervolgens... als een huis, hè? vindt u ook even, te vaststellen staat als een huis? Ik, die term heb ik niet gebruikt. Nou, ja, ik heb het, we, het we, gewoon over een sociaal uh, akkoord, waarin die afspraken... Dan moet je niet hermorrelen. Ik heb, ik heb die term allemaal niet gebruikt. Dan moet je niet aan, Ik wil even mijn eigen woorden kunnen kiezen. Ja, ik nee. heb het dus over, het feit dat ik zeg, het is van groot belang, dat daar sociale rust is met elkaar, dat we daar afspraken hebben gemaakt. Die kun je niet zomaar weer even allemaal gaan zitten inruilen. Maar je moet wel goed kijken, of je met andere partijen tot een breder draagvlak kunt gaan komen. Dat is hetgeen wat het kabinet nu gaat doen. Mag ik daar een concreet punt op maken? Want in het sociaal akkoord, een afspraak gemaakt over pensioenen. En over pensioenen, dus 8 oktober ligt dat in de Eerste Kamer. Daarvan heeft de heer Wintjes gezegd... voor het onderdeel van de pensioenen... Uh, als het er niet doorkomt, dan is het einde sociaal akkoord. De heer Wintjes is het van, van de werkgeversorganisatie, van de werkgeversorganisatie vno Twee weken geleden in Buitenhof heeft hij dat gezegd. Nu uh, ligt er een voorstel in de Eerste Kamer... waarvan iedereen zegt, de Nederlandse Bank, de Raad van State... de Autoriteit Financiële Markten, het is een onwerkbaar voorstel. Het is onuitvoerbaar, het is een soort woekerpolis light. Dus, uh, in de Tweede Kamer hebben alle partijen die niet tot de coalitie behoren tegen dat wetsvoorstel gestemd. Nu ligt het straks in de Eerste Kamer. Ik kan me haast niet voorstellen dat, dat, dat uh, VVD en Partij van de Arbeid daarvoor gaan stemmen. Maar dat betekent dat het sowieso dat, inderdaad, volgens de heer Wintjes... het sociaal akkoord van tafel is. Gaat, ik vraag de heer Hermans. Gaat de VVD in de Eerste Kamer tegen dat onwerkbare voorstel stellen? Nee, we hebben, we hebben nogal wat stevig kritische vragen gesteld. Ook ten aanzien van dat hele pensioenpunt. En dit is ook zo'n onderwerp waarvan ik zeg... als je kijkt naar het totale plan wat nu op tafel ligt... van de zijn van het kabinet om te gaan praten... zal men ook over die pensioenen moeten gaan praten. Mm -hmm. Want dat is een heel belangrijk onderdeel... ook van het ombuigingspakket dat het kabinet op tafel heeft liggen. Dus dat zal ongetwijfeld ook aan de orde komen. De vraag is of het, dan week, ja. ook, of het dan ook allemaal voor 8 oktober allemaal afgerond is. Oh, ja, dus... En Ik vind het belangrijker oh, ja. om te kijken of je met elkaar kunt komen tot afspraken. Uh, doordat je in ieder geval weet. Dat, uh, dat belangrijke ombuigen voor dit land uh, mogelijk zijn. Dan dat je denkt. Dan laten we maar even proberen doorheen te halen. Nou, meneer Cox. Ik zie u zo lachen. U verkneukelt zich volgens mij. Voor de, uh, vanwege de, de nou, ja, je, ja, je, je uh, leert, rommelige situatie. Je leert goed luisteren. Over het, over het pensioenplan. Uh, dat wordt doorgeschoven. Dat is heel interessant. Dat, dat, dat, gisteren hebben we een bericht van de regering gekregen. Dat ze ontzettend blij zijn. Uh, in de treffenzaal Dat wij er op 8 oktober over gaan spreken. Maar het probleem was. Dat nadere vragen wel gesteld waren door de fractie van de VVD en de SP. Maar het CDA had niks gevraagd. Ja. Maar die zat inmiddels wel in een achterkamer natuurlijk met de regering te praten. En dat doet Loek Hermans op. En dan zijn ze er waarschijnlijk niet uit voor 8 oktober. Dus dat ondanks wordt... alle onze haast, wederom een snelheid van de Eerste ja. Kamer, wordt dat straks niet afgerond. Maar ik vond ook wel de moeite waard uh, hoe uh, Loek Hermans keurig een schot voor de boeg uh, loste van de Partij van de Arbeid. Uh, let op, Partij van de Arbeid. Je kan ook nog met ons ruzie krijgen. En ik denk dat Diederik Samson van deze minuut, van Kamerbreed erg ongelukkig is geworden. Want de VVD, als heeft partners, maar de VVD heeft partners. D66, het CDA. De PvdA heeft zichzelf in een isolement gebracht. Dat is ook de keuze geweest ja. bij de formatie van het, van het kabinet. Ja, ja. Maar als de Partij van de Arbeid iets, iets zou willen dat niet past, dan kan de VVD nu wijzen op CDA en, en, en, en, en, en, en, en D66. Dat zijn de partijen die de regering kunnen helpen. Ja, de Partij van de Arbeid heeft geen hulp te roepen. Maar laten we even goed oppassen dat dat je dan de ene meerderheid zou inruiden voor of de ene minderheid zou inruiden voor de andere minderheid. Dus laten we erg goed oppassen. Dat is nou juist het grote probleem waar we op dit moment met elkaar voor staan kijkend naar de reële situatie op dit moment, kun je niet zomaar zeggen, ach, we gaan dat wel even allemaal, even allemaal overnemen. Het is wel leuk voor de VVD, of leuk voor het CDA, leuk voor D66. We zullen moeten zorgen dat we een breed draagvlak houden, ook met de Partij van de en ja, ja, ook met de sociaal ja, partij. Maar ik blijf, ik blijf zeggen, dit was een kabinet dat ideologisch niet kon, dat praktisch niet kan, en dat ook in de toekomst geen problemen zou kunnen oplossen. Dus dat dat dat, dat gaat niet leiden tot Koendus 2. Dat geloof ik niet, dat er dat nog een keer uit kan komen, want dat heeft niemand van de deelnemende partij echt veel vruchten gebracht. Dus er is over een week bij de Algemene Financiële Beschouwing... is er weer geen oplossing. En dan krijgen we dus wat, wat, wat gisteren al Halve Zelstra zei. Ja, voor alles gaan we een akkoordje maken. Nou, dat wordt, dat wordt een, een soepakkoord op deze manier. Al die kleine deelakkoorden. Meneer Koolmees, hoeveel vertrouwen heeft u erin komende week? Um, nou, laat ik het nog anders stellen. Ja. Uh, gisteren vroeg uh, Dijsselbloem allemaal de schouders eronder... we moeten nu verder... Voelt u zich daardoor aangesproken? Is nou ja, het inderdaad zo? Ja, D66 voelt zich daardoor aangesproken. Uh, We hebben natuurlijk niet voor niks ook vorig jaar... inderdaad het Lente-Kundus-akkoord gesloten. Oh, omdat, uh, Ik schrijf even mee met al die akkoorden. Het Soepakkoord was het laatste hè, waar het over ging net. Ja, sorry, We hebben kom. natuurlijk vorig jaar in april dat, dat koendersakkoord gesloten. Juist ook vanuit de verantwoordelijkheid die wij voelen voor begrotingsbeleid. Voor, voor die hervormingen die door moesten. Dus die verantwoordelijkheid voelen wij zeker. Alleen het ja. punt is nu. Het kabinet heeft zichzelf helemaal klem gezet tussen nou, de, de sociale partners. Allerlei deelakkoorden. Zorgakkoord, onderwijsakkoord, energieakkoord. En het parlement. En uiteindelijk is het nou toch de, de, de keuze. Politiek uh, regeert. Ja. Is het de polder of is het het de parlement? Maar ja goed, daar is nu toch ook... Even de vraag, want het is toch eigenlijk... regering regeert en het parlement controleert... maar daar blijft op deze manier toch ook heel weinig van over. Om... Als u in de achterkamertjes gaat zitten meeslissen nou ja, en meeregeren. Daarom kreeg ik net bij de heer Cox te woorden. Uh, afgelopen dagen met de algemene politieke beschouwingen... had we in alle transparantie, in alle duidelijkheid... en alle openbaarheid duidelijkheid moeten komen van het kabinet... waar zit de ruimte om de plannen aan te passen. En ja. die ruimte was kan? er niet, omdat enerzijds... De, die 6 miljard? De minister-president die, die moest alle partijen te vriend houden... en anderzijds moest hij toch ook... Uh, zijn coalitiepartner, de PvdA te vriend houden. Dat is een hele rare spagaat waar de, de minister-president in ja, zat deze nou, week. Nou, het is nog wel om dat puntje nog even echt af te hameren, meneer Hermans. Het betekent wel zo dat er ook binnen de coalitie, op grond van het mogelijke verloop van de discussie met al die andere partijen deze week, er ook binnen de coalitie opnieuw weer onderhandeld moet worden. Nee, wij praten. Uh, Desopnoem praat namens het kabinet. Om te kijken of er bredere steun kan worden gevonden voor voorstellen. Maar dat, dat betekent... moet hij wel steeds sonderen in de coalitie. Natuurlijk, natuurlijk dus met elkaar. Kijk, de coalitie heeft gezegd: we hebben een regeerakkoord... dat willen wij uitvoeren. En op de uitvoering van het regeerakkoord wordt er nu gekeken of er brede draagvlak kan worden gevonden in het parlement, in de Tweede Kamer. Als dat gaat gebeuren, betekent dat eh, gewoon dat die beide partijen met elkaar overeen zijn we moeten bereiken. Ook over welke afspraken met welke partijen gemaakt kunnen worden om te komen tot die bredere aanpak. Daar heb je beide partijen gewoon voor nodig. En dat lijkt me ook niet meer dan logisch dat het kabinet vanuit die optiek ook gewoon opereert. Ja, kunt u zich voorstellen dat mensen thuis, en wij denken dat in elk geval zeker, toch wel verdraaid ingewikkeld is, alleen op al procedureel? Nee, want ik kan me dat voorstellen dat het heel ingewikkeld is, maar zo'n situatie, politieke situatie is, wat die op dit moment is... Ja, maar die, hebben, is wel ontstaan, die is niet zomaar ontstaan, he? die is niet zomaar uit de hemel komen vallen. Nee, we hebben verkiezingen gehad waarin twee politieke partijen met elkaar samen, had nooit iemand gedacht met elkaar samen zodanig grote meerderheid hadden. En dat was langs de andere oh, kant. Dat nooit gemoeten? Nou... Kortinnie Cox. Nou, nee, je kan, je, kan, je kan er verschillend ja. over denken. Er waren verkiezingen. Er was een uitslag. Ja. Maar die uitslag was zo dat de ene, ene, ene deel van het volk zei... doe het over links. De andere deel van het <lacht> volk zei doe het over rechts. En daarna een links-rechts combinatie maken. Ja, dat, was niet, dat was niet wat de uitslag van de verkiezingen was. Dat het, te, dat het ja. regentechnisch kon. Ja, dat is fraai. Maar je kan wel iets willen, maar het moet ook kunnen. En vanaf het begin heb ik gewezen... en mijn partij gewezen... als je geen meerderheid in de Eerste Kamer hebt... met zo'n vreemde combinatie... Van, eh, van VVD en Partij van de Arbeid. Dan, dat is vragen om moeilijkheden. Nou, die moeilijkheden doen zich nu al tien maanden lang voor. Alexander Pechtold spreekt over een formatieproces van tien maanden. We gaan nu weer verder in achterkamertjes... Dus om te kijken of we deelakkoorden kunnen, kunnen sluiten. Ik zei soepakkoord, want als je van alles nog wat in het water ja. gooit... Ja, dan heb je, dan, dan heb je een, een soepakkoord. Maar het leidt tot niks. En op een gegeven moment moet je dus ook kunnen zeggen... vind ik als politieke partij, als het niet kan... Dan moeten we iets anders gaan doen. En, iedereen en iets zegt, anders ja, nu is we, dan wat u betreft? Nu, nu we verkiezingen, dat oh, kan ja, niet. Nou, daar dan hebben we natuurlijk de democratie voor uitgevonden. Ja. Als de politiek er niet kan uitkomen... en het ziet er dan uit dat er een padstelling ontstaat, dan moeten kiezers beslissen. Dat vind ik een hele normale oplossing. Ja, dat is ja, want... ook wel een hele normale oplossing. Maar we hebben natuurlijk wel te maken met een situatie waarin Nederland op dit moment gewoon vraagt om een aantal oplossingen. En het ja. tweede is, er zijn politieke partijen die bereid zijn te praten met het kabinet om te komen tot die oplossing. Ook op partijen die dat niet doen. Zoals bijvoorbeeld de SP die zegt, wij komen niet eens aan tafel. Ja, nee. En zoals de PVV en ook de Partij voor de Dieren. Andere partijen hebben gezegd, dat doen we wel. Laten we langs die kant dan met elkaar praten... en die kant proberen te komen op de oplossing. En dat is hetgeen wat het kabinet op dit moment aan het doen is. En ja, dat zou, vind ik een hele goede zaak. Ja, zou, zou het gewoon, niet, niet om in een glazen bol te kijken... maar als dat woord padstelling van Cox uh, bewaarheid wordt... dat je daar gewoon toch uh, eigenlijk geen touw aan vast kan knopen... aan het eind van de komende weken... of dat je er te lang over moet gaan praten... dat je dan misschien wel moet zeggen... verkiezingen is geen optie... Maar we vegen het blad helemaal schoon. en we gaan opnieuw kijken. met welke partijen wij op een normale parlementaire wijze. een kabinet kunnen vormen. Misschien ja. wel wiegel, dus suggereren. Maar Bolland, u weet, uh, ik, ga, ik ga nooit in op uh, als vragen. Dat vind ik nee, helemaal niks. Dat is heb ik niks aan. Want als ik dat zou gaan we doen, zijn altijd wel leuk om te stellen hoor. Ja, van. dat begrijp ah, okay. ik. Ook, ik vind het ook heel goed dat ik die stel. Maar dan mag ik ook aangeven dat ik alle vertrouwen heb. dat uh, de constructieve partijen, de Tweede Kamer. die hebben aangegeven met het kabinet te willen praten. zodat het kabinet kijkt. Op welke wijze daar invulling aan kan worden gegeven, zodat er ook een brede steun in de Tweede Kamer, en misschien zelfs ook van de Eerste Kamer zal zijn, ja. dat zijn punten die nee, naar mijn mening op dit moment het land gewoon nodig heeft. Ja, Het is, u heeft een grote verantwoordelijkheid, meneer Koolmees, hoe dan ook, draaien of keren. Uh, u bent uh, met uw partij wel heel duidelijk, hè, die 6 miljard is te veel, doe maar 4 miljard. Nou, u wil op onderwijs wat, u wil dat het sociaal akkoord opengebroken wordt. Er moet voor u in uw hoofd ook wel een grens liggen ergens tot hoe ver u wil gaan. Hoe constructief u ook zou willen denken. Waar ligt die grens? Ja, Dat ga ik sowieso niet met u delen. Maar... Waarom niet? U bent toch de partij van de transparantie, van de openheid... Nou ja, en van... van niet in de achterkamertjes. Vandaar Doe dat... is gewoon normaal, heet dat, hè? Vandaar, vandaar dat wij heel helder hebben aangegeven deze week... Uh, waar onze prioriteiten liggen. Dat ligt inderdaad bij structureel 6 miljard. Dat ligt bij investeren in onderwijs. Sneller, ambitieuzer hervormen. En bij het verlichten van de belastingen op arbeid. Juist en het openbreken van het sociaal akkoord. Nou ja, dat hoort bij het ambitieuzer en sneller hervormen. Niet als doel op zich, maar omdat wij vinden dus dat. Dat is al een beetje aan het schuiven bij u. Dat hebben wij nooit gezegd, dat het een doel op zich is. We hebben altijd gezegd, we moeten nou, ambitieuzer... Ja, maar dat is de interpretatie van de buitenwacht. Ambitieuze en snelle hervormen, met name over de WW, ontslagrecht en de participatiewet. Maar ook het onderwerp van de pensioenen bijvoorbeeld, waar nu op 8 oktober over gesproken wordt. Dat zijn hervormingen die goed zijn voor Nederland, goed zijn voor de werkgelegenheid, goed voor de toekomst van Nederland. En als je die dingen doet, hoef je ook minder lasten okay. te verzwaren en minder te bezuinigen. En dat is denk ik heel belangrijk in is eens één een punt waarvan u zegt, nou dat moet echt... Geregeld zijn, want anders heeft het voor ons geen zin. Nou, we hebben altijd de lange termijn vooropgesteld. Dat betekent dat die hervorming op de arbeidsmarkt, in de gezondheidszorg en de pensioenen. Ja, dat, dat is allemaal ook... gaande. Dat is allemaal bestaat nee, ook... Punt... ook in het sociaal akkoord, min of meer. Of nog nee, minst het... een beetje. Het punt is dat het in het regierakkoord stond, het ambitieus uh, stond, het goed. Hmm. Uh, toen is er gesproken met de werkgevers en werknemers. Het heel veel ambities, akkoord. sociaal akkoord. Heel veel ambities ingeleverd. Mm. En dus op de lange termijn levert dit gewoon veel minder op. Sterker mm. nog, dit sociaal akkoord kost 45.000 banen. Dus daarom zei ik net: het sociaal akkoord moet wat u betreft van tafel. Het moet gewoon op dat gebied terug naar het regeerakkoord. Maar dat is voor deze coalitie natuurlijk onbespreekbaar. Ja, maar dan, uiteindelijk is het. Dat verbaast mij wel, want deze coalitie heeft dat elf maanden geleden in het regieakkoord vastgelegd. Dat ja. was de afspraak tussen VVD en de En daarna van de zijn ze er met de polder over gaan praten. Ja, en toen hebben ze de sleutel uit handen gegeven en de regie in de polder gelegd. in plaats van de regie in de politiek te houden. Maar de vraag van ons is: waar ligt uw grens? De, de, de, grens, de onderhandelingsgrens ga ik natuurlijk niet met u delen, maar de prioriteiten... Nee, maar goed, je zou ook kunnen zeggen, als er wel voldoende geld, of naar uw maatstaven, voldoende geld in het onderwijs wordt gepompt, dan zou u misschien bereid zijn om dat sociaal akkoord, nou ja, oké, okay, laten we dat dan maar uh, zo houden zoals het is. Ik denk dat wij uh, het heel belangrijk vinden dat er sneller en ambitieuzer hervormd wordt. Uh, ook niet alleen omdat je daarmee uh, uh, sneller je doelen bereikt, maar dus ook Dus dat omdat telt je daarmee... voor u zwaarder dan dat... bijvoorbeeld de investeringen in het onderwijs? Ja, want alles hangt daarmee samen. Daarmee maakt je ook geld vrij voor investeringen in onderwijs. Daarmee maak je ook geld vrij om lasten te kunnen verlichten. En daarmee maak je ook de economie echt structureel sterker. Ja. Creëer je banen. We hebben nu een grote werkloosheid. Dat is de belangrijkste ja, kern van, de, van onze kritiek op dit regeringsociaal akkoord. Ja, ik kan dat toch niet zo goed begrijpen. Kijk, CDA kan ik begrijpen. Die hebben duidelijke eikpunten. Deze recessie de zegt: we willen het sociaal akkoord van tafel. Dat bevalt ons niet. En dan moet een jaar sneller ingevoerd worden. Deze, dat maar, dat al, hebben we niet ja. gezegd. We hebben, hebben, hebben onderdelen. Ja van sociaal akkoord nee, vinden wij prima. Maar, maar, het nee, nee, maar dat, het dat, dat begrijp ik, meneer Koolmees. zeggen. In ieder geval heb ik uw, uw fractieleider in de Tweede Kamer... de hele tijd horen zeggen... sneller de, uh, de WW-verslechteringen doorvoeren... sneller de ontslag, uh, recht, uh, verslechteringen doorvoeren. Maar iedereen weet dat de, de opbrengst daarvan... Uh, minimaal is, om dat een jaar eerder of, uh, of, of later te doen. Ik hoor uw partij ook steeds zeggen... en zei straks ook weer... Ja, de polder moet niet regeren, maar de politiek moet regeren. Maar in dit land hebben we ook te maken... naast het parlement, naast politieke partijen... Met werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties. Dat is, dat is een kenmerk van dit land. En omdat ik, ik zie een soort enorme drang bij D66 om de polder onder water te zetten. Ik ben dan niet, niet, niet de grootste fan van maar waar, waar zit dat belang nu in? Het maar, lijkt maar, toch deze, vooral deze, symboolpolitiek deze, van D66. Deze redenering, re, re, re, meneer Cox, gaat helemaal mank. Bij, uh, als u, Lekker, dat, het, het kabinet waar. heeft het continu over draagvlak zoeken: draagvlak zoeken uh, in de polder, bij het onderwijs. Als je kijkt, deze week, he, het, het, het polderakkoord is een aantal keer op scherp gezet, met name door de vakbonden en door de werkgevers. De heer Hintjes heeft, heeft ermee gedreigd. De heer Heerts heeft gedreigd het opzeggen van het sociaal akkoord. Het onderwijsakkoord deze week kwam naar buiten. Dat 10% van de leraren denkt dat dit een goed akkoord is. Het energieakkoord afgelopen week. De autoriteit Markt, de oude NMA, ja. zegt dit kan zo niet. Het energieakkoord, en daarmee zegt u eigenlijk, geef nou gewoon het primaat terug aan de politiek. Precies, en, en niet aan het maatschappelijk middenveld. Er is geen draagvlak voor al deze akkoorden, als je, als je met de belanghebbenden spreekt. Politiek is er misschien uh, wel draagvlak gecreëerd... in de bestuurskamers van al die organisaties... maar in de maatschappij is er geen draagvlak. Dat zie je ook aan de, aan de populariteitscijfers van het kabinet. 80% van, van de kiezers uh, vindt dat het kabinet het, op het verkeerde spoor is. Dus uh, ik ken dat ook en pak de regie ook weer politiek... Want daar zijn we voor gekozen, in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer... om, om die uh, beslissingen te nemen die belangrijk zijn voor Nederland in de toekomst. Ja. Uh, uh, meneer Hermans, u en meneer Cox trouwens ook... u loopt allebei al tientallen jaren mee in de politiek. Uh, wij hebben het ook nog even nagevraagd. Volgens ons is het nooit eerder voorgekomen... dat de financiële beschouwingen werden uitgesteld. Nu is dat wel het geval, met een week. Wat zegt dat over de toestand van Nederland en van de politiek op dit moment? Kijk, we zitten, ik heb hem helemaal aan het begin van de uitzending al aangegeven, een hele complexe situatie. Ja. We hebben te maken met een, een, een economische crisis die weerga eigenlijk gewoon niet kent. En die nog bepaald niet afgelopen is en nog uh, nodige inspanningen vergt. Dan vind ik het jammer dat we voortdurend zitten discussiëren over wie met wie en hoe gaan we dat precies doen en waar liggen de verschillen. Wat ik heel belangrijk vind, vanuit, ook uit de Eerste Kamer, dat is dat ik zie dat in de Tweede Kamer er politieke partijen zijn die dat belang van het gezamenlijk aanpakken zien. Die hebben allemaal zo hun eigen voorwaarden, allemaal mm -hmm. hun eigen ideeën daarover. Ja, dat hebben we zojuist gehoord. Dat betekent dat het dus voor het kabinet een, bijna een puzzel wordt om dat in elkaar te krijgen, bij elkaar te krijgen. Daar gaan we de komende week over praten. Als we daar nou eens goed met elkaar naar gaan kijken en niet gaan zitten kissenbissen over de vraag van wat nou wie allemaal precies zou kunnen gaan doen. Juist. Nee, het gaat erover dat er partijen zijn, en daar ben ik heel blij mee, ook vanuit de de eerste Kamer, mm -hmm. om te zien dat partijen zeggen, wij willen met het kabinet erover gaan praten. En dat het kabinet dan zegt van, we hebben zoveel verschillende punten op tafel liggen, dat moeten we goed geïnventariseerd. Ja. Want zijn maandag, dinsdag zijn die voorstellen tegen voorstellen pas op tafel gekomen. Hè? Dat we dan dus kunnen zeggen, nou gaan we praten met verschillende partijen om te kijken hoe we een oplossing kunnen vinden, mm -hmm. dat vind ik een hele goede zaak. Ja, u schetst dat hele proces. Er zijn ook mensen die zeggen, we zitten in een pre-crisisfase. Ja, en dan heb ik het mensen... over een bestuurlijke crisis. Dat niet alleen maar mensen. over de economische crisis. Ja, mens, ja We zitten in een postcrisisfase. Allemaal eh, oh, interessant. Maar ik, als ik kijk naar mijn eigen interpretatie wat er nu ligt... is de situatie nog nooit politiek zo complex geweest. is nog nooit eh, economisch zo complex geweest. Precies. En dat betekent dus dat eh, er op dit moment als partijen gaan kijken... wat hun eh, drijft in verschillen... En we er nooit uit zullen gaan komen. Ja, Dus uiteindelijk zegt u daarmee ook indirect concreet naar deze week toe... dat eigenlijk ook voor de VVD en de Partij van de Arbeid... Alles bespreekbaar moet zijn. Wat dat betreft betekent dat PvdA en VVD... met die partijen gezamenlijk uit zullen moeten komen. Dat betekent dat alle partijen zullen moeten kijken... op welke wijze dat kan. En als je bijvoorbeeld zegt dat iets niet kan... Ja. Dat betekent dat dus dat je daarmee zelf in een extra moeilijke positie plaatst. Maar goed, u heeft in deze ik uitzending ook gezegd: ze moeten wel elkaar goed vasthouden. Ja, dan moet want je anders blijven komt doen. dat nog, eens een keer. Ik moet in wel gevraagd. de meerderheid blijven houden als politiek om te zorgen dat ik ook ergens uitkom. Maar als ik naar één kant een meerderheid probeer te maken, in dit geval PvdA en VVD, dan ja. zien we dat we op problemen stuiten. Als we zeggen: Nou, dat gaan we maar niet doen. Laten we het dan maar zodanig doorschuiven dat we naar de andere kant gaan. En de PvdA valt bijvoorbeeld af of de VVD valt af. Hebben we weer geen meerderheid, weer geen draagvlak. Ja, dus ja. maar wat u zegt, dat is in ieder geval wel belangrijk om dat hier vast te stellen, dat je wel bereid moet zijn om over alles te spreken. Je kunt, dat is ook precies datgene wat de premier heeft gezegd. Valt ook over die 6 miljoen. Praten, geen maar dat betekent wel, je moet geen blokkades neerleggen. Maar het betekent wel dat je moet blijven realiseren... dat je met een groot aantal draagvlak mensen dat moet gaan doen. Anders gaat het echt gewoon niet lukken. Maar, ja. gaat het gaat er echt om dat partijen moeten zeggen... men moet bereid zijn niet 100% van het eigen gelijk per se te willen binnenhalen. Dat ja. geldt ook voor de partijen die op het moment niet in de coalitie zitten. En ook ja, voor als... de partijen die er wel in zitten ja. natuurlijk. Maar als over alles, alles gepraat kan worden... Dat, dat, dat ben ik denk ik uh, ja. uh, eens. Dan praat je over een nieuw regeerakkoord. Het, ik, ik heb gezegd dat het niet mijn uh, oplossing is. Het is een mogelijkheid. Het kabinet Zelstra heeft zich uh, ooit uh, zo, uh, zo uh, boven de grond uh, niet gewerkt. Haal, het, niet het kabinet Halber Zijlstra. Hè? Nee, nee, er niet nee, nee, van, van eentje Vervaring waar een liedje over werd gezongen. Zover heeft Halber nog niet uh, nee, uh, gebracht. Nee. Okay. Maar dat, dat, dat, is, dat is een mogelijkheid. Ons staatsrecht verbiedt niet om te zeggen. Nou, de ene coalitie komt er niet uit. We moeten een andere coalitie maken. Nou In die zin dan praten alle partijen mee. Dan praten natuurlijk de S ook mee. Alleen de vraag is of het erg verstandig is om dat te gaan doen. Omdat dat heel lang gaat duren. En dat je dan, en nog een keer, herhaal ik maar weer, dan kan je beter zeggen, laat eerst de eerste kiezer nog aan het woord uh, Maar dat duurt ook meestal heel erg lang. Nou, ja, ja, dan niet in een het, proces het, het, waarin er helemaal uh, een situatie dat, van dat, stilstand ik is. Ik denk dat het ongeveer gelijktijdig komt. En, en, en ja, ik, nou ja ik, of, of ik iets kan voorspellen, dat weet ik niet. Het is in de politiek Die altijd we moeilijk. Even, we maar, zitten bij aan het eind. Maar één ja. nou, een, ding is zeker. Deze week uh, komen de partijen er niet uit. Dat betekent dat we straks algemene beschouwing hebben in de Eerste Kamer gaat het, het tafereel zich wellicht uh, herhalen. Dan moeten we voor, uh, voor eind december alle begrotingen goedgekeurd hebben. Dat gaat uh, op deze manier ook niet lukken. Dan zal er uitstel gevraagd moeten worden aan Brussel om, uh, om nog langer te mogen doen. En dan ja. zijn het alweer gemeenteraadsverkiezingen. Kortom, het is echt een recept voor, uh, voor, uh, voor aanmodderen. En dan moet je volgens mij ja, ingrijpen. Een soort dus, uh, pre-crisis, daar voelt u zich ja, wel zo lang mij, bij. volgens mij iedereen die al wat lang rondloopt in Den Haag, die voelt het gewoon. Ja, Wouter Krolmees tot slot. Pre-crisis? Nou, ik denk dat er heel veel... Uh, nou, ik, laat ik beginnen met wat de heer Herman zegt. Alles is bespreekbaar. Dat was natuurlijk het beeld van deze week, dat dat niet zo was. Uh, de minister-president zei wel, we gaan praten, we gaan uh, met elkaar uh, uh, uh, samen zitten. Maar juist... Heel veel dingen waren onbespreekbaar. De 6 miljard was onbespreekbaar. De inkomensverdeling was onbespreekbaar. Het sociaal akkoord was onbespreekbaar. En nu geeft de heer Hermans aan dat het wel bespreekbaar is. Dat vind ik positief. Dat betekent dus ook dat vanuit het kabinet... en vanuit de VVD en de Partij van de Arbeidsfracties... ook ruimte moet zijn om over die dingen te praten. Ja. En dan uh, kan er zomaar een constructieve oplossing ja, komen. Ja, en uh, even dat... Uh, de, uh, Cox noemt het een pre-crisis. Uh, hoe noemt u dan de atmosfeer nu? We zitten, en zo zei Alexander Pechtold ook deze week... We, zitten inderdaad, we zijn al tien maanden aan het onderhandelen. Ja. En, uh, we zitten en in dat, een formatiecrisis. Ja, ja, al tien maanden wordt er onderhandeld over het regeerakkoord. En elke keer wordt er bijgeschaafd, akkoord gesloten hier en akkoord gesloten daar. Ja. En er is geen duidelijkheid. Okay. Als, je ja, alles is praten, nou, als je over alle dingen wil praten... Ja, alles is bespreekbaar. Als je over alle dingen wil praten, dan moet je ook doen met elkaar. Dan betekent het niet a priori dat je dus maar allerlei dingen even los gaat laten. Dat, nee. dat je kijkt okay. hoe je met elkaar samen uitkomt. En constructieve partijen moeten daartoe in staat zijn. Nou, okay, hier was bedankt. in elk geval wel alles bespreekbaar. Ja, tien okay. Koks, Loek Hermans, Wouter, Wouter Koolmees, Koolmees. en mij samen, samen ook voor... nog. We zijn er volgende week weer van 11 tot 12. En we Gaat zeggen samen dag. Samen thuis, samen trots.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 Ga naar vooruitkijken.nl. Dit is Radio 1.